Een andere grote FNV-bond, Afar Cabo, is ook kritisch... en lijkt eveneens tegen te gaan stemmen. Een cruciale rol is er daardoor voor FNV Bouw. En die bond komt morgen bijeen om over het akkoord te praten. Maandag wordt er in de federatieraad... waarin alle FNV-bonden vertegenwoordigd zijn... een formeel besluit genomen.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 Hier is de ANWB-verkeersinformatie. De avondspits loopt nu toch echt op zijn einde. Toch staan er nog een paar opvallende files door ongelukken. In het noorden is het heel druk op de provinciale wegen rond Leeuwarden. Dat heeft te maken met de open dagen van de luchtmacht. En een paar files springen er verder uit. Dat is op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen Klopend Velzen en Afrit-Kastrikum. Er staat 7 kilometer file door een ongeluk. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid... En op de A20, hoek van Holland richting Gouda. De weg is dicht tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Ook dat komt door een ongeluk. En na verwachting duurt dat nog tot, uh, tot half acht uh, straks. Uh, als u wilt omrijden, en dat zou ik maar doen, want de weg is dicht uh, richting Utrecht... kunt u omrijden via Breda, Gorkum. Dat gaat via de A16, de A15, de A27 en de A2.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 VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom tot acht uur. De gast in Brands met boeken. Roel van de Veen. Hij is historicus. Hij is. Bijzonder hoogleraar internationale betrekking aan de Universiteit van Amsterdam. Bijzonder hoogleraar Nederlands Buitenlands beleid aan de Universiteit van Groningen en uh, misschien wel uh, bovenal werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan ben je in de functie van wetenschappelijk raadsadviseur. Je geeft adviezen. Je, geeft, uh, je houdt bij wat er, wat er wetenschappelijk onderzocht wordt. En dat geef je door als het goed is. Ja, aan de ministerie ik wel. Ik voor, het, moet, uh... voor het buitenlands beleid. Ja. Ons buitenlandse rijlen en zeilen, zeg maar. Ja, klopt. Ik ga je eerst even een hele praktische vraag stellen. Want uh, we hebben uh, onlangs een aantal Nederlandse schrijvers in de China gehad. Hun boeken waren vertaald. De vraag was, moesten ze daar naartoe, moesten ze daar niet naartoe? Hadden ze wat moeten zeggen, hadden ze niks moeten zeggen? Wat uh, had hun houding moeten zijn? Het aardige is, ik ga met jou dadelijk praten. Want daarom zit je hier uh, over je boek Waarom Azië Rijk en Machtig Wordt. Dat is een heel interessant boek. Uh, je hebt eerder een boek gemaakt over Afrika... waarin je analyseerde wat er allemaal misging in, in Afrika. Nou is het aardige dat dat boek is in het Chinees vertaald. Ja. Oké. Okay. Jij was gevraagd, stel je voor, dat jij ook gevraagd was... om mee te gaan naar China als schrijver. Ja. Was je meegegaan? Jazeker, ja. Zeker. ja. Waarom? Ja. Uh, nou, het is altijd fantastisch om in China te zijn. Uh, dus uh, ik zou elke gelegenheid aangrijpen. En ik zou eigenlijk niet weten wat er tegen zou zijn. Um, dat heb je wel kunnen lezen in de krant en gehoord. Jawel. Bijvoorbeeld maar, dat er mensen opgesloten ja, zitten. Dat... Ja, ja, maar dat staat los van de komst van buitenlanders. Ik, uh, ik denk dat... Um, uh, hoe meer internationale contacten, hoe meer China integreert... in de rest van de wereld, um, hoe beter de ontwikkeling van het land... hoe sneller er een middenklasse komt, hoe sneller... Er rechten voor de bevolking komt. En dat staat... Dus hoe meer contact, hoe beter, zou ik zeggen. Dan moet je niet uh, denken dat je meteen volgende, volgend jaar al een effect hebt... zoals uh, bijvoorbeeld rond, uh, rond de Olympische Spelen wel eens is gedacht. Dat is natuurlijk een uh, proces van veel langere adem. Maar dat, dat werkt in elk geval beter dan als je uh, China zou isoleren. Door niet te gaan. Wat vond je van de protesten hier in Nederland uh, uh, daartegen? Even bijvoorbeeld een klein voorbeeld. In de Wereld Draait Door zat uh, Tom Ese, Nederlandse schrijver. En die viel Ramzi Nasser aan. En Herman Pleij die daar geweest waren. En die zei: ja, hoe kun je het in je hoofd halen om naar zo'n land te gaan... waar mensen opgesloten zitten. Het, uh, het land met dictatoriale um, trekken. En dan yeah. zit je dan opeens als, als pleitbezorger van, van de vrijheid. Uh, nou, dat is al goed dat je daar als pleitbezorger van de vrijheid zit. Dat is beter dan als je daar niet zou zitten, zou ik zeggen. Want dan zitten die mensen nog steeds opgesloten. En uh, dan is er ook geen aandacht voor. Uh, maar ik denk dat dit redelijk los staat... van wat er in de rest van de wereld gebeurt. En het is alleen maar goed om daar contact over te hebben. Om, uh, ja, om daar dus heen te gaan. En, en als het te sprake komt, om daar je mening over te geven. Denk je dat het invloed heeft? Niet veel. Een klein beetje. En, uh, uh, alle beetjes helpen, denk ik. Het heeft in elk geval meer invloed dan als je niet zou gaan, waarschijnlijk. We gaan dadelijk uitgebreid praten over Azië. En dan gaan we ook eigenlijk, denk ik, even beginnen met Afrika. Want die, die twee boeken hebben ook weer met elkaar te maken op een bepaalde manier. Maar eerst iets anders. Je bent historicus. Ja. Uh, je bent nu werkzaam, vooral voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, je bent ooit begonnen met medicijnen. Ja. Dat heb je gestudeerd tot een beetje doctoraal. Hè? Ja. ja. En toen ben je opgehouden. Je bent ja. geen arts geworden. Nee. Nee. Um, nu zit je op sollicitatie bij Buitenlandse Zaken en hoezo, hoezo ben jij opgehouden? <laughs> toen je diplomaat wilde worden. Ja, dat moest ik inderdaad. Is dat uh, zo? Ja, zeker. Dat moest ik inderdaad uitgebreid uitleggen. Een hele eerste uur van de sollicitatie ging daaraan op. We hebben het volgens mij toen niet eens over internationale kwesties gehad. Uh, maar men wilde weten of ik, uh, als dingen mij niet uh, langer bevielen of ik dan vrij automatisch weg zou lopen. Um, nou, blijkbaar was mijn antwoord bevredigend. Uh, overigens denk ik dat als zaken mij niet was bevallen... dat ik er toch we weg was gelopen. Dus uh, um, in, in die zin um, uh, was het voor hun wel een risico. Maar het uh, bevalt mij al 23 jaar heel, heel goed. Dus ik, ik zit er nog steeds. Ja. Wat was als je eerste baan die je toen, uh, toen had op buitenlandse zaken? Uh, dat was op de directie Azië beleidsadviseur Azië, beleidsmedewerker Azië. Vooral op Zuidoost-Azië gericht. Uh, Indochina, um, de Rode Kmers speelde in die tijd, uh, Indonesië. Welke landen heb je allemaal gezeten? Uh, in het buitenland, ja. ik op de ambassade, ja. alleen in Indonesië. Indonesië heb je gezeten. Ja. Indonesië komt dadelijk ook te sprake. we gaan even terug nog naar die medicijnen. Want waarom ben je geen arts geworden? Um, ik... Uh, ik heb eigenlijk nooit over die kwestie nagedacht... totdat ik in het vijfde jaar terechtkwam tijdens de kooschappen En toen moest ik dus de hele dag in het ziekenhuis werken. En dat uh, viel mij uh, zwaar tegen. Het praktische werk, het... het uh, um ja, de hele sfeer beviel mij niet. Uh, toen was duidelijk uh, dat ik uh, veel meer iemand voor de theorie was... en uh, mij op andere dingen zou moeten richten. Uh, het idee om, van medicijnen was dat ik... ik wilde gewoon een praktisch beroep waarmee ik de wereld in kon. Gewoon een beetje avontuur. En de redenering was, uh, wat kunnen ze overal gebruiken? Een dokter. Dus ik word dokter en dan ga ik de wereld in. Maar... Toen tijdens het, het praktische werk in het ziekenhuis... werd mij duidelijk dat, uh, dat uh, ik daarvoor te veel uh, dingen zou moeten doen... die mij niet, niet bevielen of niet lagen. Uh, dus ik, ben, ik heb het over een andere boek gegooid... en uh, ben in zekere zin toch met de wijde wereld bezig gegaan. Je bent eerst filosofie gaan doen en toegeschiedenis. Ja, ja, ja. ja alles gelijktijdig. Maar dat, die, die, ik begin over dat medicijnen... omdat in je boek waarom Azië rijk en machtig wordt... Ja. Op het einde schrijf je toch ook hoe belangrijk die studie toch is geweest, medicijnen, ja, ja. Wat, wat je blik betreft. Kun je dat uitleggen? Ja, nou, het, uh, ik werd er zelf wat tent op gemaakt door een, uh, een vriend van mij uit die medicijnentijd, die intussen dus huisarts is in het oosten van het land. En die had het Afrika-boek gelezen. En hij zei, je kunt nog zien dat jij redeneert als een dokter, want als jij naar Afrika kijkt, dan begin je bij uh, de symptomen van wat is er mis, eh, dan probeer je het syndroom te achterhalen. Dus het, het, eh, het samenspel van, van al die symptomen, de ziekte, zeg maar... En dan enigszins probeer je te kijken, eh, prognose heb je het over, en therapie. Maar dat blijft onderbelicht. En dat is misschien ook wel de reden waarom je niet doorgegaan bent als dokter. Want eh, je, je bent toch iemand, misschien meer een wetenschap... die probeert te achterhalen waarom dingen lopen zoals ze lopen... dan dat je daar nou invloed op probeert uit te oefenen... of dingen een bepaalde kant op wil sturen. Dat, dat blijft inderdaad onderbelicht. Eh, dat, dat klopt wel. Maar hij maakte mij daarop attent. En dat, toen voor het Aziëboek, wat daarna kwam... heb ik denk ik daar wat bewuster gebruik van gemaakt. Omdat het een hele mooie vergelijking is natuurlijk ja, ook. Ja, ja, ja, een continent, ja. een land, als een lichaam, zeg maar. Ja, ja, een samenleving als een lichaam. Een samenleving als een lichaam, ja, dat is belangrijk. Ja, ja. Je zegt net over Afrika. Hè? Dat, uh, uh, je kijkt als een, toch, toch, toch als, een, als iemand die medisch geschoold is. De symptomen, het syndroom. Oké. Okay. We verplaatsen ons weer even naar het Chinees. Want dat boek is in, de, in het Chinees vertaald ja. uh, over Afrika. Ja. Enig idee waarom ze dat graag willen lezen, denk je? Nou, de uh, Chinese belangstelling voor Afrika is natuurlijk uh, duidelijk. Um, ja, dit is voor open door. <laughs> <laughs> ja. Uh, ik was natuurlijk verrast en zeer vereerd... dat mijn boek uitgekozen werd, zo toen van een, een Holland tent in, in Peking... Um, ja, en de verklaring is denk ik dat zij gewoon uh, kennis over Afrikanen verzamelen zijn. Ja. Ik ben nu die Chinees. Jij zei dit. symptomen. Wat zijn de symptomen in Afrika? Nou, dan, dan hebben we het denk ik toch vooral over negatieve verschijnselen. Ja. Natuurlijk positieve, maar wat je opvalt het eerste is denk ik de, de armoede overal. Uh, als je... Um, als je ontwikkeling je, je onderwerp is, dan valt het wel erg op dat nog steeds, eh, ook weer de helft van de Afrikaanse bevolking onder de armoedegrens zit. Met al die andere verschijnselen van ziektes, um, uh, slechte voeding... Um, uh, ook geweld um, uh, in, in heel veel uh, landen, uh, vluchtelingen... Um, ja, uh, uh, politieke uh, onderdrukking, intimidatie, uh, mensenrechten schendingen... Ja, noem maar op, uh, dat, uh, je kunt er een tijdje doorgaan. Symptomen, dat zijn symptomen, dat zijn de symptomen. En nu ja. het syndroom, dokter? Um, het, uh, het syndroom is uh, dat je te maken hebt met een uh, premodern systeem... onder spanning in een globaliserende wereld... Um, Wat betekent dat? Premodern, dat bedoel ik dat uh, ze nog niet met de modernisering begonnen zijn. Dat zijn dus eigenlijk alle samenlevingen in de wereld, niet alleen in Afrika... maar voordat de modernisering uh, begon, voordat ze structureel rijker begonnen te worden... Te, de, de gemiddelde inkomens duurzaam gingen stijgen. Dat was bijvoorbeeld in Azië tot 50 jaar geleden ook zo. Nog langer geleden was het in Europa zo, algemeen menselijk verschijnsel. Dat zijn samenlevingen die duurzaam arm zijn de overgrote meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens... een kleine groep, zeg maar 10% of zo van de bevolking... die daar boven zit, die rijker is, en de, de, de machthebbers, de, de religieuze lijst, etc. Maar die samenleving is op zo'n manier ingericht... Dat, um, uh, dat het systeem in stand blijft. Ik, ik beschouw dat dus als een evenwichtssysteem. Als het systeem, om wat voor reden ook, invloeden van buiten of zo... Um, in uitevenwicht dreigt te raken... dan treden allerlei mechanismen op... waardoor het weer teruggaat naar zijn eigen evenwicht. Net zo goed als bijvoorbeeld um, een normaal lichaam... als de bloeddruk uh, begint te stijgen, zijn er mechanismen... om het weer naar zijn evenwicht dus te brengen. Dus de verandertiks... Uh, nou, er is natuurlijk continu een verandering. Er is altijd dynamiek. Maar het eind van het liedje is altijd dat men nog steeds arm is... en dat er een klein groep is die, die rijk is. Ja. Dat is stabiel. Nu gaan we even naar, Je zei ook dat, dat uh, voor buitenlandse zaken. Ik spreek overigens met Hoe uh, van de Veen in met boeken over zijn boek Waarom Azië Rijk en Machtig Wordt. Over de Veen. Hij is vooral wetenschappelijk raadadviseur in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En je zat ooit toen je bij Buitenlandse Zaken begon, dat zei je ook, kwam je in Indonesië terecht. Je schrijft in dit boek ook, op een bepaald moment, dat uh, een Indonesische vriend van je tegen je zegt... Van, ja moet je nou eens even horen van de Veen. Je schrijft over Afrika, wat er allemaal niet klopt en allemaal niet deugt en allemaal niet, niet lukt... Maar ja, dat geldt voor, voor, voor Azië eigenlijk ook. Kun je dat hele verhaal ook ophangen. Er is één ja. groot verschil. Wij zijn wel succesvol aan het worden. Ja, het uh, was geen Indonesische. Het is een Britse vriend, maar een indonesië deskundige. Hij, hij woont hier in Leiden. Uh, maar dat is, dat is zeg maar een detail. Maar hij kent Indonesië heel goed. Uh, is ondertussen hoogleraar Indonesische studies geworden. Dus uh, uh, hij. Hij is deskundige op het gebied van Indonesië. Zijn stelling was wat jij beschrijft voor Afrika. Dat gold voor Indonesië 50 jaar geleden net zo. En Indonesië is eruit gekomen. Hoe verklaar je dat? Ja, dat, daar had ik op dat moment geen duidelijk antwoord op. Um, ja, ik kon me natuurlijk van afmaken door te zeggen... ik heb Afrika bestudeerd, niet Indonesië. Wat gewoon ook waar was trouwens. Um, maar het was wel een uitdaging die eigenlijk tot twee uh, initiatieven heeft geleid. Eén voor mezelf om dit boek te beginnen, nieuw nieuwe boek. Een beetje de tegenhanger dus van het Afrika-boek. dus In niet... het verhaal van die armoede die in evenwicht blijft en niet ja. veranderd. Hoe kom maar je eruit? Hoe kom je eruit en ja. hoe word je rijker en machtig? Ja. ja, dat was, dus daarom heb ik dat boek gaan beschrijven. En we hebben trouwens, dat is misschien ook aardig om te vertellen... Um, door de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking betaald... een groot onderzoeksproject opgezet... systematische vergelijking van een aantal landen in Afrika... En een aantal landen in Zuidoost-Azië, um, uh, om te kijken op welk punt in de, in, uh, de afgelopen jaren weken hun ontwikkelingsparen uiteen. Zeg maar, dat de Afrikaans gewoon rechtdoor gingen, arm bleven en de Aziaten plotseling begonnen te stijgen, rijker werden. En waarom kwam dat? Dat uh, project heet Tracking Development heeft interessante dingen opgeleverd die ik ook in het boek heb uh, ja. meegenomen. Nou, eventjes nog terug naar die, uh, naar, naar, naar die kennen. Dat ja. is natuurlijk wel een punt he, wat hij daar maakt. Van, het is ja. veel interessanter om te kijken naar iets wat succesvol is dan, ja. dan iets wat niet ja. succesvol ja. is. Ja. Eigenlijk... Maar waarom, waarom, waarom, waarom, waarom doen we dat voortdurend dan toch weer niet? Um, nou, wij zijn natuurlijk zeer begaan met dingen die fout lopen. Daar uh, richten wij ons misschien wel emotioneel op. Um, en uh, dingen die uh, goed gaan, uh, zijn eigenlijk veel interessanter... want daarvan kun je leren. Alleen, dat vangt minder aandacht. Uh, slecht nieuws is nu helemaal nieuws en goed nieuws is eigenlijk geen nieuws. Um, als, als je tegen mensen zegt van... Uh, Um, ik wil weten waarom Azië uh, zich ontwikkeld heeft. Of bezig. Ja, daar halen mensen vaak de schouders op. Omdat ze. Denken, ja, dat is toch evident? Of ja, is dat nou een punt? Laten we blij zijn dat het gebeurt. Of, maar dat wordt niet echt als een, als een vraag gezien. Maar is het ook niet zo dat bijvoorbeeld met die dingen die fout gaan. En ook zoals in het geval van Afrika. dat daar zoveel emoties bij gepaard gaan? Ja, ja, dat je daardoor een. Het is een emotioneel onderwerp. En dat bleek ook wel toen dat boek uitkwam. Uh, dat mensen daar heel. Uh, boos werden op je? Ja, bijvoorbeeld. Wat, en, en, wat dat kreeg... zo, en Dat soort emoties heb je natuurlijk niet bij dat Azië-boek. Nee, dat... wat, wat, wat, wat, wat kreeg jij voor je voeten bijvoorbeeld? In het... uh, dat ik maar makkelijk praten had en uh, je moest maar eens in de Afrikaanse schoenen staan. En, en uh, uh, dat ik het helemaal verkeerd zag, want het lag toch wel degelijk aan ons. En, um, dat was overigens uh, even van, een van uh, jou, wat ik heb een keer. Een de nou, ja, wacht even, het debat uh, uh, uh, geleid dat jij voerde met iemand. Een gesprek daarover, wat, waarin jij op een gegeven moment ook duidelijk maakte dat kijk, de, de fout uh, in Afrika, die, de, wij hebben de hele tijd het eigenlijk om, om ons dat zelf aan te rekenen. Ja. Nee, ja. En jij zegt ja, dat is te eenvoudig. Je moet ook kijken naar gewoon Afrikaanse structuren en hoe die werken. Ja. Uh, ja, stel nu dat wij een negatieve invloed op Afrika hebben, dat zal op allerlei onderdelen best zo zijn. Dan is dat mogelijk gemaakt doordat Afrika zelf er zo zwak voor staat. Wij hebben niet, en dat weet ik natuurlijk vanuit de buitenlandse zaken... niet een bepaald beleid om nu eens extra uh, nadelig voor Afrika te zijn... of, of Afrika een loer te draaien. Vanaf uh, je bemoog zou aan de minister ja, ja, van je... Ja, dat, dat is natuurlijk een uh, absurd idee. Ons beleid ten opzichte van allerlei landen is in principe hetzelfde. Dat is voor uh, Afrika niet anders dan voor Azië. Alleen het heeft op Afrika soms een nadelige uitwerking omdat Afrika er op die manier zo voor staat. Niet omdat wij eh, extra eh, gemeen maar zijn. Ten een heel van concreet, Afrika. Voorbeeld, hè? concreet nou. voorbeeld. Wat gebeurt er dan in Afrika bijvoorbeeld? Wat hmm. in Azië niet zou gebeuren? Nou, uh, onze invloed in uh, Afrika is natuurlijk een stuk sterker. Omdat de, het, uh, het tegenwicht van uh, Afrikaanse leiders zo gering is. Uh, um, het zijn hele kleine, vrij machteloze groepen die de landen daar leiden. Die landen uh, zijn natuurlijk heel zwak, Giel noemen we dat dan zo mooi. Terwijl dat in Azië heb je natuurlijk leiders tegenover je... die uh, gewoon hun eigen weg gaan. Die, die uh, vaak niet erg geïnteresseerd zijn in waar Nederland mee komt. Dat is dus een hele andere situatie. En dat komt omdat Azië uit zichzelf zoveel sterker geworden is... voor een belangrijk deel, dan Afrika. Maar dat zijn interne processen in die landen. Uh -huh. Je bent met je familie... Uh... Want ik, had, ik had een paar keer een beetje gebeeld, maar je was op reizen. Je bent ja. door, door Azië getrokken. Uh, ja, uh, voor Azië. Singapore en Indonesië deze zomer. Ja? Ja, Hoe, ja. Hoeveel weken? Vijf. Vijf weken. Ja. Wat, wat viel je op? Reizen door, uh, door, um, door Indonesië, Maleisië? Uh, ik denk het, uh, het meest interessante was. Uh, Indonesië, dat was uh, eerlijk gezegd al, alweer tien jaar geleden dat we daar waren. En uh, uh, dat. Um, de Indonesiërs uh, weer rijker geworden waren. Ze waren ook steviger. Uh, uh, de Indonesiërs waren natuurlijk uh, altijd wel uh, redelijk klein... en uh, misschien zou je fragiel moeten zeggen... maar er zit gewoon meer vlees aan de botten. Beter gekleed, uh, veel gemotoriseerder. Uh, Jakarta kun je nu uh, helemaal niet meer doorheen. Um, uh, eten beter, allerlei opzichten. Je ziet gewoon dat ze rijker zijn geworden in, in alle opzichten. Uh, het land staat wat dat betreft goed voor, zolang je niet uh, van plek A naar plek B wil in Jakarta of, of elders op Java, want het is wel erg vol intussen, dat wel. Je moet niet te veel bewegen dus. Nee, je rustig blijft zitten waar je zit en genieten van de omgeving. En dat hebben we dan ook gedaan en dat ging heel goed. Maleisië hetzelfde. Eh... Uh, ja, maar Maleisië is wel een stuk verder. Ja. Uh, Indonesië vind ik wel een reden interessanter. Uh, ook, ook mooier gewoon om te zien. Maar uh, het, uh, uh, ja, het is hetzelfde verhaal, maar Maleisië is een stuk verder, ook een stuk rijker. Ja. Zij komen voor, deze landen in, waarop Azië rijk en machtig wordt. Uh, ook andere Aziatische landen. Je bent eens gewoon gaan kijken hoe het komt dat ze, dat ze, die, dat ze die sprongen aan het, aan, het, aan het maken zijn. En die zijn niet gering. Want over hoeveel tijd hebben we het? Als je dat nou eens gewoon met een paar concrete voorbeelden zou moeten illustreren. Hoe hun welvaart is toegenomen over een tijd van. Pff, ja, nou, in sommige, jaar. Uh, sommige uh, landen uh, is het echt in één generatie. Neem Singapore, daar heb je al een kleintje, maar het verhaal is uh, niet uitzonderlijk. Um, dat mensen die gewoon in, een, in, in die algemene armoede geboren werden, zeg maar de premoderne situatie, die uh, leefden uh, op het moment dat ze met pensioen gingen in een moderne samenleving. Dat heeft zich binnen één generatie voltrokken. Uh, ja, en wat hadden ze dan bijvoorbeeld toen wat ze uh, aan het begin niet hadden? Nou, bijna alles uh, werk dat goed betaald werd. Een huis dat, uh, waarin alle apparaten werken, dat schoon is. Uh, je kunt van A naar B. Je kinderen kunnen naar school, kunnen soms naar de universiteit. Je kunt op vakantie naar Europa. Uh, en niet dat iedereen dat per se doet, maar dat, dat is daar niet ongebruikelijk meer. Eigenlijk de, bijna al die dingen die wij hier ook uh, kunnen doen. Of bijna voor, voor heel veel uh, Singaporezen zeker. Maar dat geldt in Taiwan, dat geldt in Korea, Japan. Al die landen is natuurlijk, lijken in veel opzichten op westerse landen nu. En ze hebben ook dezelfde mogelijkheden om dingen te doen. Er wordt wel eens gezegd: ontwikkeling is vrijheid. Dat is een van, de, een van de gezegden. Dat is ook zo. Je, je, ze hebben hun vrijheid gekregen om dingen te doen, om zichzelf te ontwikkelen. En nu is de vraag: hoe komt dat? En dan gaan we weer terug. We gaan, we gaan, je gaat het vergelijken. Afrika blijft in die armoede zudderen. Ja. We kunnen het er straks nog over hebben... of, of daar ooit nog, nog eens verandering in komt volgens jou. Azië wordt steeds rijker, wordt ja. steeds machtiger. Ja. Wat doen ze nou zo goed waardoor dat, waardoor dat proces zich uh, uh, voltrekt? Uh, Kijk, hard werken is niet het, het, het, het enige antwoord natuurlijk... Nee, nee, maar het helpt wel. Ja. Um, maar uh, nee, Het belangrijkste verschil het wordt wel eens gezegd... Uh, mensen die er uh, een beetje uh, ja, losjes naar kijken... van ja, het komt omdat ze zo hard werken. Dat is misschien waar, maar uh, ja, en dat is natuurlijk de vraag... waarom werken ze zo hard? Ja, dat is hun cultuur. Um, Wat dat, denk jij dan als je dat hoort? Um, nou, ik ben niet zo als veel... Weet andere wetenschappers die dan zeggen van... ja, die kant wil ik niet op, want dat, dat levert allerlei uh, vervelende theorieën op. Nee, sterker nog, je schrijft in je boek op een gegeven moment ook... van als je in Afrika rondkijkt en je ziet mensen bezig... dan zie je dat ze heel vaak gewoon helemaal niks aan het doen zijn. Ja. Als je in Azië om je Klopt. heen kijkt, zijn ze gewoon aan het werk. Klopt. Uh, maar om te zeggen, het is de cultuur en ze werken altijd hard... Dat, uh, dat is natuurlijk niet waar, want als het wel waar was geweest... dan had uh, Azië ook duizend jaar geleden al ja. ontwikkeld. En bovendien kennen we uit de literatuur, bijvoorbeeld van 100 jaar geleden... Eh, zowel uit koloniale gebieden als niet-koloniale gebieden... dat eh, het werktempo heel laag was. Het beeld van, nou, de, van de luien, eh, Indo bijvoorbeeld. Ja, ja die, die, dat die, op, die op de balé-balé ja. ligt en uh, gewoon rustig afwacht. Een beetje zoals we nu naar Afrika kijken. En dan, dan kun je zeg maar, de vraag herformuleren van waarom werkten Aziaten toen... Niet hard en nu wel, om het op die manier. En um, dan kom je, En ik denk dat de kern van. Uh, waarom dan, werkte ze toen niet hard. Omdat, uh, om, omdat het hen weinig opleverde, weinig tot niets. Omdat dat premoderne omstandigheden waren waarin extra inspanning uh, niet beloond wordt. Tenminste niet op de lange duur. Stel je wordt rijker tijdelijk, dan wordt het op een gegeven moment... als, als je de aandacht trekt van een, een, een machtige in jouw omgeving... die zal het afpakken. We moeten even stoppen. Want ook in Nederland is er heel veel verkeer. Niet zoveel als in Indonesië, maar... Gelukkig is het bijna gedaan met het hele vele verkeer. Maar twee ongelukken die zorgen nog voor wat drukte. Op de A9 bijvoorbeeld naar Alkmaar. Daar stond het vast bij de Afrit Castricum na een ongeluk. Maar de weg is daar vrij. Dus de file begint op te lossen tussen Klaapend Velzen en Heemskerk. Nu nog 6 kilometer. Bij Rotterdam zijn problemen op de A20 naar Gouda. Daar is de weg dicht tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Na een ongeluk. Dat gaat nog eventjes duren. Het beste kunt u omrijden via Ridderkerk en Gorkum. En dat was de ANWB. En dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Roel van der Veen over zijn boek... Waarom Azië rijk en machtig wordt. Roel van der Veen, hij is historicus. Hij uh, is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... en aan de Universiteit van Groningen. Maar bovenal wetenschappelijk raadadviseur. Werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hadden het net uh, over, zeg maar... Indonesië, een tijd dat mensen daar ook niet hard werkten. Koloniale tijden, want het werken leverde gewoon niet al te veel op. Daar is verandering in gekomen. Waardoor het opeens lonend werd. Wat veranderde er? Wat gebeurde er? De, de omslag kun je uh, vrij precies uh, aangeven. Uh, dat was niet bij de dekolonisatie, maar later. Dat was zelfs in de tijd na Sukarno. Aan het einde van de sukarno tijd waren Indonesiërs nog, nog net... Ze hebben zo hard, het over de jaren dan... van... Uh, sukarno. dat was jaren 50 tot halfwege jaren 60. Hè. Van 1965 ja. krijg je de staatsgreep... Uh, waardoor het leger aan de macht komt, Suharto. En uh, als je de, de uh, statistieken in een grafiek zet... dan zie je de knik in de grafiek in 1967. Dan gaat de rechtdoorgaande lijn van de armoede... Uh, begint, uh, begint te stijgen. Indonesiërs worden rijker. En dat is eigenlijk doorgegaan tot aan nu... met één kleine knik uh, te tijde van de zogenaamde Azië-crisis. Eind jaren hey, en eind dat, die, die zo hard het trouwens de kop heeft gekost toen. He, is, dat dit, wel. is dit, is dit een, een, een lijn die je dan voor heel veel Aziatische landen ja, kunt hanteren? Dat is typisch. Als je, het, uh, uh, als je een kleine opleving hebt die daarna weer terugvalt... Uh, dan zou je zeggen, het premoderne systeem stabiliseert zich weer. Maar gaat de lijn door, dan kun je dus zeggen... we hebben nu te maken met werkelijke modernisering. We gaan toe naar een nieuw evenwichtssysteem... dat veel hoger ligt, op een veel hoger niveau. Namelijk van een moderne samenleving. Nou is Indonesië natuurlijk nog niet zo ver. Maar andere landen in uh, Azië die eerder begonnen zijn... en die ook sneller zijn gaan, die zijn wel zover. Namelijk? Singapore... Ja, het is natuurlijk Japan. Maar Singapore, Taiwan, Korea... dat zullen we toch zeker een moderne samenleving noemen. Dan zijn er een paar die ook nog verder zijn. Maleisië, Thailand. Um, ja, en dan komt ergens Indonesië. En dan komt China, komt eraan. Uh, China, ja, China is, uh, uh, die, die gaat veel sneller. China zal het eerder bereiken dan Indonesië. is wel later gestart. China begint rond 1980. Indonesië is dus zeg maar 13 jaar eerder begonnen. Maar China gaat veel sneller. Waarom zit die knik daar... Zeg maar eind in, jaren zestig. In, dat in dat nemen, maar ook, ook, ook Wat gebeurt er dat die lijn omhoog gaat? En, uh, dat is belangrijk. Uh, wat, ja. is er, wat is er? En dat met concrete voorbeelden ja. graag. Wat verandert er waardoor opeens die welvaart toeneemt? Nieuw beleid. En dat hebben we dus kunnen uh, uitvinden met dat project wat ik noemde. Die gekeken hebben wat waren de uh, cruciale beleidsveranderingen. En waardoor traden die elders niet op. En uh, het uh, belangrijkste nieuw beleid dat er in Zuidoost Azië en in Indonesië, maar ook in andere landen voor heeft gezorgd dat die knik kwam, was uh, ze zeggen, het project zegt drie dingen waaraan voldaan werd. Uh, Macroeconomische stabiliteit, klinkt niet zo spannend... maar dat betekent bijvoorbeeld dat je de inflatie onder controle brengt... begrotingstekorten terugbrengt, dat soort dingen. Tweede, economische vrijheid voor boeren, kleine ondernemers... En dat je zelf kunt bepalen wat je verbouwt en wie het verkoopt, dat soort dingen. Vrijmaking van de economie. En als derde, en dat was het, verrassende... massale investeringen op het platteland in de landbouw, waardoor de voedselproductie een enorme sprong maakt. Daar leven natuurlijk de miljoenen armen. Daar had je het grote effect dat we terug kunnen zien in de grafieken. De boeren kregen een veel beter leven... En dat is een beetje het verrassende ook geweest. Het Aziatisch ontwikkelingsmodel is erg opgehangen aan export van, uh, van industrieproducten. En dat ja. dat associëren wij. Daar zit steeds vooraan de, de start in, in de landbouw. Dat zit er, uh, in Indonesië zit dat er ongeveer 15 jaar vooraan. Die start in de industrie van de export uh, is pas begin jaren 80. En ook in andere landen zie je daar een. Uh, maar goed, die hele landbouw is ons nooit zo vreselijk opgevallen. Maar als je kijkt naar de grafieken over de terugdringing van de armoede... dan ligt die dus voor de industrialisering aan. En dat is gebeurd in de landbouw. En dat is het dus een gevolg van het beleid... om een veel groter percentage van je budget als overheid... voor de landbouw te besteden. Voor irrigatie, voor nieuwe zaden, voor uh, um, uh, subsidies voor boeren... Uh, trainingen, kredieten... Uh, uh, kunstmestvoorzieningen, uh, wegen op het platteland... om ze aan te sluiten op de markt, al die dingetjes. Massale investeringen die is ongeveer 20 jaar... vrijheid dus ook. En vrijheid. Um, in het ene land iets anders dan het andere... want ze werden natuurlijk ook onder druk gezet... om eraan ja. mee te doen. Je kon als boer moeilijk zeggen van ik ga wat anders doen. Uh, dus het was ook wel een disciplinering. Um, maar uh, men kon zich wel richten naar, naar wat economisch rendabel was. Laten we het zo zeggen moest zich daar zelfs uh, naar richten. En dat heeft een enorm effect op het platteland in Azië gehad. En bijvoorbeeld op Java ook. Waardoor uh, het begin werd gemaakt met uh, de vermindering van de armoede daar. En dat ging spectaculair snel. Uh, onder uh, Suharto zijn nooit zoveel armen... onder die armoedegrens vandaan gehaald in de wereldgeschiedenis. Hij was toen nummer één. Dat, dat, uh, uh... Als je het dan hebt over eten, hè? als je dat ja. moet vergelijken... wat iemand voordien dagelijks kon eten en, en nu bijvoorbeeld. Ja. Wat zijn dan de verschillen? Um, nou kijk ik niet uh, dagelijks bij die boer op het bord. Maar, uh, maar uh, doe het maar wel lezen. Uh, wat langer bij die boeren op nou, uh, Toen, uh, ik denk dat vlees eten en dat soort dingen was toen. Uh, voor, voor normale boeren uh, op Java, uh, alleen bij feesten of iets bijzonders. Er was geen dagelijkse uh, kost. Nu is het uh, eten natuurlijk veel uh, gevarieerder geworden. Uh, uh, in, uh, veel meer, veel beter. ja, Met groente, met alles zit er nu zo'n beetje in. En dat zal ook niet dagelijks zijn. Maar het verschil is uh, um, van wat ik horen heb... Zeggen, en, en uit de statistieken over calorieën en zo... is, is, dat, een, is dat gigantisch. Maar ik noemde al even, je kunt gewoon zien... Ja. dat ze steviger zijn dan, uh -huh. uh, dan 15 jaar geleden al. Dat kun je gewoon zien voor je ogen. Ik, had, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat, dat, dat dergelijke dingen... zichtbaar zouden zijn dat ontwikkeling zo snel kan gaan. Maar dat kan dus. Dus blijkbaar wel. Even een heel klein zijstapje maken, Wat vind ik ook wel interessant. Vergelijk ik tussen Afrika en, uh, en Azië, dat kun je uitleggen. Dus aan de hand van een andere wetenschapper, Jared Diamond, ja. dat, gaat over, dat gaat over de continentale, zeg ik het goed, awesome. assen. Ja. En ja. nou, dan moeten we even thuis voorstellen dat je hebt gewoon een horizontale lijn en een verticale. Ja. Afrika is verticaal. Ja. Azië is horizontaal. Ja, dan we eens even heel simpel uit. Ja, dat gaat over de dominante richting van de uh, werelddelen. En dan nemen we uh, Europa en Azië even als... Het is eigenlijk één continent, één ja. landmassa... van, laten we zeggen, van Engeland tot aan Japan. Ja. Uh, dat is de, de, de, de, de dominante richting van, van uh, uh, horizontaal. Kijken naar Afrika, dan is de, de grootste richting is van boven naar beneden. Net zo goed trouwens als op het westelijk halffront. Uh, voor Noord- en Zuid-Amerika geldt dat ook. Die zijn ook veel. Meer uh, van boven naar beneden dan is van links naar dus rechts. Nou, die zijn ook verticaal. En wat nou, is dat het probleem? Um, nou, voor de, vertica de verticale hebben een probleem. De horizontaal hebben een voordeel. Namelijk dat uh, als je uh, dat. Uh, plaatsen die op die band liggen, op de horizontale band... die hebben uh, veel overeenkomsten wat betreft natuurlijke gesteldheid. Bijvoorbeeld de lengte van dagen, de lengte van seizoenen. Uh, en uh, dat betekent als je een landbouwende samenleving bent... en je hebt ergens een uitvinding, uh, zaadjes die doen... of bepaalde dieren waar je iets mee kunt... dan wordt dat gemakkelijk doorgegeven naar de buren. Want die zitten ongeveer in dezelfde situatie. En daar zal het dus ook aanslaan. Dat betekent dat het leer Vermogen van samenlevingen die naast elkaar gelegen zijn... op een um, horizontale band, dat die relatief groot is. In elk geval een stuk groter dan die van samenleving... die onder elkaar geschakeld zijn. Want als je van noord naar zuid gaat... dan zijn de natuurlijke verschillen enorm groot. Neem Afrika, je zit in Egypte... en je, je, je moet dus de Sahara over. Eh, nou, dat lukt je ten eerste ja, al niet. Kom daar waren eens overheen op te beginnen. Ja, en, en kom je eroverheen, dan is de kans dat jouw vernieuwing het doet... ergens in de Congo, in het Oerwoud. is natuurlijk erg klein, want dat is een totaal andere wereld. Dan moet je nog eens een keer weer proberen... Eh, het oud van Congo over te gaan, kom je weer in al. Dus die leren nauwelijks van elkaar. Uh, uh, letterlijk moet overal het wiel worden uitgevonden. Terwijl in de horizontale band... Dus dat was een... Europa, Azië? Ho alles... ja, hoef je maar één keer het wiel uit te vinden. Want die rollen van de ene plek naar de andere, dat was het voordeel. Wat nu het effect was, en dat geldt dus net zo goed in pre columbiaans uh, um, amerika waar uh, ze bijvoorbeeld uh, uh, het schrift hadden in, in het Noorden... maar dat werd niet doorgegeven naar het zuiden, naar de Inca's. Wacht dus even, dus het noorden van Zuid-Amerika... Ze hadden had het schrift en dat kwam niet in het zuiden nee, terecht. Nee, nee, er waren Hierdoor. nauwelijks contacten tussen, uh, tussen die cultuurgebieden. Het waren beide zeg maar, interessante, uh, interessante uh, gebieden uit zichzelf. Maar ze, ze hadden niks aan elkaar. Want uh, op beide plekken moest steeds uh, het wiel worden uitgevonden, laten we het zo zeggen. Um, en uh, het effect op de landbouw was nu dat uh, de landen op de horizontale band. Uh, veel betere landbouwontwikkeling hadden, veel grotere productie, waardoor zij ten eerste veel grotere bevolkingen konden onderhouden en ten tweede uh, heel veel mensen uit de landbouw konden vrijspelen... zodat ze andere taken konden gaan door... zich konden specialiseren in bestuur en, en het leger... en uh, konden architect worden of wat dan ook. En daar zijn dus de zogenaamde eerste primaire beschavingen ontstaan. Ja. Neem het Chinese keizerrijk of, of de, de, het oude India, Persië... De, de cultuur van het Midden-Oosten, het Romeinse Rijk... gaat zo maar door. Die liggen allemaal op die band. Op die horizontale. Ja. Is het nou trouwens, als je het daarover hebt... dus die horizontale. Talenband. Europa, Azië ligt daarop. Uh, waar, waar je dus heel veel overeenkomsten ziet. En zoals je dat zo mooi uitlegt. Je de, waarop je dus zeg maar heel snel informatie aan elkaar kunt doorspelen. En daar je ja. voordeel mee kunt doen. Ja. Dat is nu natuurlijk gewoon nog steeds werkzaam. Ja, Nou, het, het, uh, het, het heeft uh, sowieso al een invloed gehad. In waar de eerste grote beschavingen zijn ontstaan. Namelijk daar en niet elders. Maar het heeft ook nog weer een effect gehad... Als je het hebt over het verhaal van waar ontstaat de modernisering... naar industrialisatie en dat soort dingen... waar is de armoede voor de bevolking het eerst verminderd... en dan kom ik op het punt van uh, Indonesië, Suharto... met zijn massale investeringen op het platteland... Um, ik ga er een beetje van uit dat uh, een, um, een politiek leider doet uh, wat nodig is om zijn eigen positie te bewaren of te versterken. En Suharto had natuurlijk het probleem, uh, net als alle andere leiders in zuidoost azië van het communisme. Tijd van de Koude Oorlog, de Vietnamoorlog was bezig, we hebben de Chinese revolutie gehad. Ook in Indonesië, dat had te maken ook met die koep van 1965. Uh, er, er, was, uh, er was een bloedbad, de communisten werden door het leger uitgeschakeld. Maar toen dat eenmaal gebeurd was, was het natuurlijk wel de vraag voor hem. Wat nu? Hoe kan ik dergelijke risico's in de toekomst voorkomen? Hij was zelf een boerenzoon. Hij wist drommels goed wat er op het platteland van Java speelde. Uh, uh, maar goed, anders uh, ook Chinezen hadden hem kunnen vertellen. Overal was het, uh, uh, het grote gevaar van machthebbers boerenopstanden. Dat was op Java altijd geweest. Dat was de reden waarom de dynastieën in China ten onder gingen. Uh, onvrede op het platteland. Dus als jij... Uh, aan de macht wil blijven uh, zonder al te veel weerstand van de bevolking... moet je zorgen dat die omstandigheden daar beter zijn. Dus je kreeg toen de situatie dat... Uh, Suharto had daar begrip voor. En zijn belangen als politiek leider... gingen eigenlijk samenvallen met de belangen van het platteland in Indonesië. En daarom heeft hij daar zo uh, uitgebreid in geïnvesteerd. En heeft hij inderdaad ervoor kunnen zorgen dat zijn regime stabiel werd en is de ontwikkeling van Indonesië gestart. Bijna als bijproduct van zijn belangrijke overweging... namelijk veiligheid voor zijn eigen regio. Ja. Veiligheid, investeren in de boeren... die daardoor gewoon uh, meer te eten gaan krijgen. Met als gevolg daarvan uh, industrialisatie, noem maar op. Ja. Nog meer welvaart. Het is eigenlijk glashelder. Gaan wij nu aan het einde van dit programma terug naar China? Want ik begon... Ik ben aan jou te vragen van goed, je hebt dat boek geschreven over Afrika, het boek over China. Uh, dat zullen ook over Azië, maar dat ja. zullen de Chinezen ook graag, uh, ga, graag willen lezen, waarschijnlijk. Nou, of niet? De, uh, bepaalde Chine veel Chinezen wel, bepaalde uh, ja, iedereen wel, maar sommigen zullen niet willen dat anderen het zouden lezen, laat ik het zo zeggen. Want? Want er staat heel veel in wat, uh, wat de, uh, de Chinese leiding uh, niet, uh, niet zou bevallen... Uh, ik denk dat als je dit zou moeten censureren... Dat, je, dat er niet veel van het boek over blijft, nee. gezegd. Ondanks, dus, ondanks de positieve boodschap. Ja, en ondanks dat, um, dat, dat het Chinese bewind er vrij positief uitkomt. Want ze doen het euh, door heel, heel veel goed werk. Alleen het wordt zeer openhartig beschreven. En ik denk niet dat ze dat zouden willen zien. Goed. Het wordt voorlopig even... Nou, het, het wordt ooit toch wel vertaald waarschijnlijk, want ik ga even jouw optimistische deur uh, doortrekken. Jij denkt dat China uiteindelijk als het welvarend blijft, als die middenklasse rijker wordt, onafwendbaar naar meer democratiseringen toe zal gaan. Ja. ja. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat er een systeem in zit. Um, en, en het heeft een eigen logica. En natuurlijk zijn er variaties uh, lokaal, waardoor het uh, op de ene plek net wat anders uitpakt dan op de andere plek. Maar wat bedoel maar... je, er zit het systeem in? Uh, modernisering heeft een, uh, heeft een bepaald schabloon met een volgorde van veranderingen. En als er op een bepaald uh, uh, punt zijn aangekomen... dan kun je vrij zeker weten dat een volgende verandering gaat gebeuren. Uh, het is niet zo dat, dat er maar wat gebeurt. Uh, uh, het volgt een duidelijke lijn. En, uh, met, met bepaalde variaties. Maar het is natuurlijk zeker zo dat als de middenklasse in China doorgroeit... dat die op een gegeven moment de macht grijpt. Alleen daar is nu te vroeg voor, omdat die groep nog te klein is... Als je nu werkelijk democratie in China zou hebben, zouden de boeren die hebben nog ver uit. De, de arme boeren die hebben nog veruit. De meerderheid daar. Dus dat, dat is voor de middenklasse absoluut niet interessant. Um, dus dat zou een hele instabiele situatie geven... Waar, waarbij de voortgaande ontwikkeling van China... erg onder druk zou komen te staan. Dus ik, ik kan mij best voorstellen dat de mensen die het doen in China... daar nu niet op zitten te wachten, maar over twintig jaar zeker wel. Want dan is dat gekanteld. Dan, dan is de Wat is er over twintig jaar precies gekanteld? de. gaan wij nog meemaken. Dan heeft de overgrote meerderheid van de bevolking... een uh, uh, uh, dermate... Goed leven uh, en, en daarmee ook vrijheid gekocht. We hadden er eigenlijk eerder al over. Hè, wat ontwikkeling is eigenlijk vrijheid, en die wil van die vrijheid gebruik maken. En een deel van die vrijheid zit hem erin. Dat je wil uh, bepalen uh, hoe het in je eigen leven toe gaat, hoe het in je land toe gaat. Dus die gaat gewoon zeggenschap eisen. Ik heb dus, intussen wel... Ja? ja. Dus uh, die, die gaat die zegschap eisen. Je kunt niet een grote welvarende middenklasse hebben... die uh, zich alles maar laat welgevallen. Dat, dat is ondenkbaar. Uh, maar het is nu gewoon nog te vroeg daarvoor. Goede middenklasse die meer vrijheid zal willen... wat onafwendbaar zal leiden tot... Ja. Maar goed, ik ja. zat even te aarzelen omdat... Uh, ja, dat wil ik je toch niet onthouden. Ja. Want je hebt het sluitend betoog. Ik bedoel, het zou ook college kunnen, kunnen zijn. waarvoor ik je dankbaar ben. Maar ik ga toch, uh, ja. ga toch even dwars liggen. Want er heeft iemand een mail gestuurd... die uh, jou heeft gehoord over de economische groei van Indonesië. Ja. En, en die schrijft van... Het lijkt erop dat, uh, dat jij vooral de ontwikkeling van Java voor ogen hebt. Ja. Want uh, hoe zit het met de andere eilanden, schrijft ze... Ze ja. was een aantal weken op een van die eilanden. Dat klopt. Een grote groep mensen die in armoede leeft. Kinderen die niet naar school gaan. omdat ouders het niet kunnen betalen. of gewoon omdat er geen school in de buurt is. geen bereikbare medische voorzieningen. geen volwaardige uh, uh, ja. maaltijden. Ja, dat klopt. dat klopt. Dus je legt het accent op het dichtbevolkte Java. Nou ja, die, maar je betrekt ja. de andere eilanden er niet bij. Waarbij nou, ik niet. de vraag. Nee, wacht even. de vraag ja. nog even iets groter voor je ga maken. Ja. Zou het kunnen zijn dat jouw blik op Azië en het, zoals je het nu net geschetst hebt... Hè? Ja. en die ontwikkeling ook van, van, van China schetst, te rooskleurig is... omdat je je focust op bepaalde delen waar je dit ziet... terwijl op de hoek het gewoon niet gebeurt? Um, ik reis veel rond. Uh, um, en ik besef dat op afgelegen eilanden... Uh, natuurlijk dat allemaal een stuk lastiger is. En dat is in China zo, dat is overal zo... Alleen, uh, de statistiek, ja, statistiek liegt vaak, maar in dit geval niet als we het hebben over aantallen die onder de armoedegrens vandaan komen. Ik denk wel degelijk dat ook in allerlei eilanden buiten Java het leven beter is geworden. Neem Sumatra, natuurlijk zijn daar ook celebes. Uh, um, maar dat gaat wel langzamer. Dat is natuurlijk ook een specifiek Indonesisch probleem van... Uh, Um, van afstanden en, en afgelegen eilanden. Plus nog een keer dat het voor het regime in uh, Jakarta... minder interessant is, omdat natuurlijk het risico voor de regering komt... nooit van een afgelegen eiland. Die, uh, uh, de logische inzet van je middelen als staat... is natuurlijk om, om de plekken waar je moeilijkheden kunt verwachten. En dat is dichtbij op Java. Dus de middelen zijn wel bovenproportioneel op Java ingezet... Um, maar als eh, het proces eenmaal gaande is, dan zal het die eilanden op een gegeven moment ook aandoen. Alleen het zal langer duren, dat is zo. En denk je dat Afrika, want daar hadden we het net aan het ja. begin over. Ja, nou, misschien dat... bijna op dezelfde manier. Ja, die vraag wordt me natuurlijk heel vaak gesteld. En eh, ik zeg eigenlijk altijd van ja, Afrika gaat ook moderniseren. Ik weet alleen niet wanneer. Um, maar er is geen enkele reden waarom Afrika als enige continent ter wereld dit niet zou kunnen doormaken. Dat, dat zie ik niet. Het probleem van Afrika is wel dat de manier waarop eerst Europa en toen Azië uh, hebben ontwikkeld, namelijk door uh, uh, ontwikkeling van het platteland, dat dat in Afrika niet voor de hand ligt, omdat er gewoon te weinig mensen op het Afrikaanse platteland wonen. Afrika is nog een erg leeg continent, waarbij de landbouw dus altijd schromelijk um, uh, Onder, uh, ontwikkeld is gebleven, waardoor ook mensen van platteland naar die megasteden trekken. Dat het wat het alleen maar erger maakt. En uh, de, het risico voor machthebbers in Afrika komt uit die megasteden. Namelijk al die jeugd die geen baan hebben. die, die, die uh, misschien ruiten gaan ingooien, wat dan ook. Ruiten Daarom... gaan ingooien als daarbij bleef? Ja, uh, nou ja. Uh, dus uh, als machthebbers uh, zet je je middelen daarop in. Uh, en niet op geïsoleerde boeren in armoede op het platteland. Uh, dus wat dat betreft staan de prikkels voor machthebbers. om het geld in te zetten van de staat staan verkeerd. Die gericht op groepen die niet het begin van de ontwikkeling um, uh, zullen laten zien. Uh, tenminste als dat uh -huh. enigszins gaat lijken op wat we in Azië en uh -huh. Europa hebben gezien. Dus dat zou wel een voorlopig een hele afwijking van het patroon betekenen... Maar, we moeten zeggen, de Afrikaanse bevolking groeit snel. Sommige landen beginnen al uh, dichtbevolkt te raken. Nigeria, Ethiopië, andere landen. Dus dat kan over 20, 30 jaar. Kunnen die prikkels misschien anders staan? Je hebt nu uh, een boek over Afrika geschreven. Een boek over Azië. Wat wordt je volgende project? Um, uh, ik, ik, ik wacht even. Ik heb uh, zoveel om handen. Uh, ik... Uh, ja, je kijkt bezorgd. Um, ik maar, kijk bezorgd. Nee, ik, ja. kijk helemaal, ik kijk helemaal niet bezorgd. Nou, ik, ik, uh, krijg, ik kijk verwachtingsvol. Ja, ik zou heel graag uh, uh, weer een boek schrijven. Ik heb allerlei plannen, maar uh, geen tijd. Ik denk dat dat het simpele antwoord is. Er zijn nu zoveel uh, andere dingen die aandacht en tijd vragen. Wat dat... zou je graag willen onderzoeken? En dan hoef je het voor mij nog niet eens te schrijven, maar. Um, dat zou ook mooi meegenomen zijn. Ik denk dat ik uh, eerst zou afstappen van uh, die, die typische ontwikkelingsverhalen. Ik denk dat ik dat voor mezelf nu wel gehad heb. Uh, en uh, toe zou moeten naar uh, verhalen van hoe kun je als moderne wereld uh, duurzaam uh, gaan uh, leven. En, en, en dat verbinden, de... de um, de, de challenges, hoe zeg je dat... Uitdagingen. de uitdagingen van duurzaamheid... te verbinden met hoe uh, politieke systemen werken... hoe, hoe dat op elkaar zou Want zo dat werken. is natuurlijk iets wat nu hè, de hele tijd... Ja. daar zullen we ook nog eens een keer een uitzending over maken. Nou, dan. Ja, dat is een beetje wat we over Jakarta hadden. Nou ja, kijk, hoe hoe een ja. dat op een gegeven moment wordt. Dus, ja, wat dat en, is uh, het. Ja, en we zitten nog maar aan het begin van dat. Uh, dus ik denk dat daar de uitdagingen liggen... die eigenlijk nu ook wel eens... Uh, want dat zijn toch ook ja. morele dilemma's? Ik bedoel, die Chinezen die hebben, die, die hebben dat, die gaan nu eindelijk ook. Hè? Veel Aziaten gaan rijker worden. Die gaan ook de welvaart krijgen die, die, die, die wij dan al lang kennen. Maar ja, dat betekent meer auto's en hoe ga je ja. dat dan weer met duurzaamheid verbinden? Nou ja, ik, ik denk niet dat, dat mijn invalshoek de morele zou zijn. Ik, ik zou juist weer, laten we zeggen, de, uh, Technische. de mechanische invalshoek van uh, als, als natuurkrachten uh, beschrijven. Van wat mogen we verwachten? En wat Kijk, kunnen wij, wij, we doen? Kun, ja, ja, wat kunnen we doen? Um. Je, bent, je wilt, je wilt eigenlijk, dat was aan het begin ook al duidelijk, geen.. geen uh... Geen Nederlandse dominee zijn? Nee, zeker niet. Maar ook geen buitenlandse dominee. <laughs> um, uh, uiteindelijk, het zou mooi zijn als je de krachten in de richtingen kon beschrijven. Dan is het meegaan op die golven, denk ik. Uh, en dan um, zien waar misschien mogelijkheden liggen. Daar veel meer dan, dan maar je wensen erop projecteren. Dat, dat vind ik een vrij nutteloze aangelegenheid. Ja, ik, ik, ik heb het over die want dat is de blik. Wat is dat voor blik? Is dat de blik van iemand die door emoties overmand. gewoon niet ziet hoe, hoe, hoe iets. idealistisch, ook zelfoverschatting, denk ik. van, van wat je kunt in zo'n Misschien is het wel heel mooi hoor, dat mij het aan iets ontbreekt. dat zou kunnen, maar. Um... Uh, het is gewoon niet mijn invalshoek. Ik vind het interessanter om te analyseren hoe het werkt. En, en als er dan ergens een aanknopingspunt is, dan zou ik dat graag gebruiken. Maar uh, het zou niet mijn eerste invalshoek zijn. Misschien, uh, misschien is dat ook wel goed dus dat ik niet meer langs het bed van een uh, patiënt sta. Nee, maar het grappige is wel dat als je het hebt over, over, over zeg maar, uh, economische vooruitgang... gekoppeld aan duurzaamheid, dan begint iedereen gelijk ach en w te roepen... van nee. oh jee, maar dat, dat kan helemaal niet, hè, want dan gaan we ten onder... Stel jij, denk vandaag er moeten modellen zijn te vinden. Nou, dat, of, dat weet ik niet. Ik zou over... moeten onderzoeken. Maar dat zou dus typisch een project van een aantal jaren zijn. En uh, ik weet niet wat eruit komt. Uh, wij kunnen wel zeggen dat het kan niet. Maar de uh, Chinezen gaan wel door en de Brazilianen beginnen. En allerlei anderen be uh, beginnen. Dus uh, het, het maakt niet zoveel uit wat wij ervan vinden. En het gaat gewoon gebeuren. En ik ben wel nieuwsgierig waar dat toe zou kunnen leiden. En, en, en, en ja, wat effecten zouden kunnen. Maar dat, dat is typisch te vroeg nu. Daar, dat zou, ik zou er graag een paar jaar op studeren. Ja. Dan één allerlaatste vraag. Als je nu als diplomaat nog ergens naartoe gezonder zou mogen worden... waar zou je dan op dit moment willen zitten? Op dit moment? Um, ja, ik ben geneigd te zeggen... Indonesië heeft toch wel mijn... Uh, mijn hart. Maar daar was, dus was je geweest. Dat was ik al geweest. Iets nieuws. Uh, China, India, uh, Brazilië. Die grote landen vind ik toch een niet westers land. Um, gewoon voor, voor het avontuur. En, en omdat daar de, de veranderingen zich voltrekken... Uh, dat zou ik het liefst uh, doen, ja. Een ik groot denk... niet land. Ik denk dat we dan uh, Brazilië Misschien. zouden moeten kiezen. Misschien. Ander uh, and continent. Dat zou... Uh, dat zou ik niet tegen zijn. Ik sprak in deze aflevering van de Brands met boeken met Roel van de Veen. En Roel van de Veen, historicus, werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... en uh, bijzonder hoogleraar, twee steden, Universiteit van Amsterdam en uh, aan de Universiteit van Groningen. Hij schreef waarom Azië rijk en machtig wordt... En over dat boek, en ook over zijn Afrika-boek eigenlijk... hadden we het, het afgelopen uur in dit programma. Volgende week hier te gast de bioloog Jelle Reumer. En dat is naar aanleiding van zijn boek De Mierenmens. En hij gitst ons door het hedendaags museum van de evolutie. Ja, en dat gaat eigenlijk over de vraag... hoe komt het dat we toch altijd individuen willen zijn... en ons daarop beroepen en tegelijkertijd kunnen dieren zijn... Maar dat volgende week vrijdagavond in dit programma tussen 7 en 8 uur. Dadelijk na achter. Twee dingen. Waarin Margreet Rijntjes praat met Esther Mirjam Sent, Hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Over de miljoenen nota, haar drijfveren en over haar prille politieke carrière. Dat na achter.